Baan in één keer op. Hij moet er gewoon keihard vervechten. Ja, de mond gaat wagenwijd open bij, bij Sven Kramer. De, de tong hangt er gewoon uit. Dat zijn we niet gewend van Sven Kramer. Hij wil hier echt winnen, hier in Amsterdam. En hij moet er heel erg hard van vechten. Nog drie rondjes. Nu rondetijd 31-1. En dat is eigenlijk gewoon hartstikke goed hoor. Want hij houdt die rondetijden mooi vlak. Dit is wat erin zit. Dus wat het ook zou zijn, hij heeft zometeen maximaal gereden. En dan gaat richting die 4,6 seconden die hij nodig heeft. Want bij de vorige doorkomst, er zijn nu nog 2,5 ronden te gaan, zat hij op de 3,6 7 seconden voorsprong. Dus 19 oh, heeft hij nog nodig, Sven Kramer. Die nog altijd die tong buiten boord houdt. En op het rechte eind inmiddels glijdt met 60, 70 meter voorsprong op Giovannini. En hij moet nog 800 meter afleggen op deze 5000 meter. En daar gaan we de 4 seconden in die hij inmiddels voor ligt op Patrick Roest. 4 seconden en 600ste van een seconde. In de laatste twee ronden heeft hij nog 17 de nodig om naar de eerste dag van dit WK Allround aan de leiding gaan, zowel, uh, te gaan zoals we het gewend zijn van de negenvoudig wereldkampioen around. Doe het maar een keer. Doe het maar keer op keer op keer. Binnen of buiten. Hier komt kamer richting de bel. Wat een groot sportman is dit. hè? Hij vecht voor iedere meter. Dan heb je negen wereldtitels. En hij moet er hard van weg hoor. Want hij gaat kapot. Hij gaat ja. gewoon kapot. Hij rijdt een rondje. 32-1. Zijn tong hangt eruit. Hij... hij... Kan gewoon niet meer. En je ziet nu, dit is de Sven Kramer die heel, heel, heel hard moet vechten. En het verschil is zo meteen niet groot genoeg hoor, om uh, meteen al aan de leiding te gaan. Nee, hij levert in. En hij uh, komt de man met de hamer behoorlijk tegen. Oh. Komt helemaal omhoog in de laatste buitenbocht. Rijdt hij daar nu doorheen, Sven Kramer. En dan moet ik nog maar zien of hij de 4,6 seconden gaat halen. De 6,37-07 van Patrick Roest. Die gaan eraan, dat sowieso. En hier komt uh, dan de snelste tijd. 6,34-15. Oh. Hij levert in in de slot met een slotronde 32,4 seconden en dan pakt hij hier maar 2 seconden en 92 honderdste op zijn teamgenoot Patrick Roest en dan is dat inderdaad de grote uitdager van dit WK Allround voor Sven Kramer die niet aan de leiding gaat na de eerste dag. Roest Houd stand. Er komt nog een aantal ritten... maar je mag er toch vanuit gaan dat Pedersen, dat Nielsen, dat Sphinx... dat die zich gaan bijten op die tijd van Roest. Het belangrijkste op dit moment met nog drie ritten te gaan... is dat Sven Kramer achter Patrick Roest staat na de eerste dag. Het verschil morgen op de 1500 meter is 51 honderdste van een seconde... in het voordeel van de Benjamin, in het voordeel van Patrick Roest. Goh, wat een, wat een spanning, mooie ontknoping. Het is inmiddels twee minuten over acht... We hebben het NOS-journaal van 8 uur iets uitgesteld. Dat heeft u begrepen voor de, de stijg gaan. Zeg ik nog even dat het bij Aro nac nog steeds 0-2 staat... bij VVV Excelsior 0-0 en bij Willem 2 tegen PSV. Ook daar nog 0-0. NPO Radio 1. Questies, het debatprogramma van NPO Radio 1. Steeds meer leerplichtige kinderen zitten niet op school, maar thuis. Hoe is dit mogelijk als alles op school wordt geregistreerd?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 Het uitgestelde nieuws van acht uur. In de Griekse stad Thessaloniki is een radicaal linkse demonstratie... tegen nationalisme uitgelopen op rellen met de politie. Met traangas en flitsgranaten probeerde de politie... de anarchisten uiteen te drijven. Een groep demonstranter verschanste zich uiteindelijk... in de Universiteit van Thessaloniki. De politie mag op het universiteitsterrein geen aanhoudingen verrichten. De laatste maanden zijn nationalistische gevoelens in Griekenland flink aangewakkerd. Onder meer vanwege de kwestie over de naam van buurland Macedonië. De anarchisten verzetten zich tegen die sentimenten. In de zaak van de vergiftiging van een Russische spion... heeft de Britse politie meer dan 200 getuigen geïdentificeerd. Ruim 240 bewijsstukken worden onderzocht, zoals beelden van bewakingscamera's. De Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Julia... werden afgelopen zondag aangevallen met een zenuwgas. Ze liggen allebei in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hun situatie is stabiel. De beschuldigende vinger ging direct richting Rusland... dat elke betrokkenheid ontkent... De Britse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het nog te vroeg is om met zekerheid te kunnen zeggen wie er achter de aanval zit. In Oostenrijk is ophef ontstaan over een politieinval bij de inlichtingendienst BVT. Drie ambtenaren van de dienst worden verdacht van verduistering. De inval werd gedaan door een zwaar bewapend straatcriminaliteitsteam. Waarom is onduidelijk? Er zijn ook documenten in beslag genomen uit een onderzoek naar extreem rechts. Volgens Oostenrijkse media kwam het initiatief voor de inval... van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat wordt geleid door de rechtspopulistische regeringspartij FPÖ. President van der Bellen noemt de inval hoogst ongebruikelijk. Het weer. Een strook met regen trekt naar het noorden. Daarachter is het droog. Minima vannacht rond 9 graden. Morgenochtend vooral in het westen flinke buien. Smiddags is het vaker droog met misschien wat zon. En het wordt 12 tot 14 graden. Dat was het NOS Journaal.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 En En langs de lijn, we zijn er nog tot 11 uur. We beginnen bij Willem 2 PSV, Rachna. Ja, Het bestaat het Reinier-Robbenmond-effect. Of het misschien wel het anti van de looy effect Want het staat 1-0 voor Willem 2. Wat Utrecht vorige week naliet, doet Willem 2 wel. Namelijk scoren tegen de koploper. Doelpunt twee minuten geleden van Ben Rienstra. Die toch al zo belangrijk is de aanvoerder de laatste weken bij Willem 2. Vloeiende aanval via de as van het veld naar de rechterkant. Fernando Lewis trekt de bal wat terug. En dan Rienstra die heel heel cool blijft. En de bal voorbij de doelman krijgt. Terwijl nu PSV uh, een vrije trap. Krijgt. Een overtreding. Net buiten het strafschopgebied, denk ik. Net geen penalty. Het is Arias die doorkomt. Zojuist nog geholpen aan een blessure. Simikas tikt hem aan. Doet dat buiten het strafschopgebied. Wel een gele kaart voor de linksback. Maar dat is dan alles voor nu. Belangrijkste is die vrije goal van Rienstra. Die krijgt een heel klein gaatje. Ziet dat gaatje en prikt hem onderzoet door. Het is 1-0. We gaan kijken naar die vrije trap van PSV. Doen we dat nu of laten we dat? Dat is even de grote vraag. Dat doen we nu. Nou, dan gaan we eens even kijken wat PSV daar kan met Pereiro, de man die al... Uh een aardig schot in huis had in de openingsminuten van deze wedstrijd. Dat ging een meter naast bal, werd nog aangeraakt. De bal ligt bijna op de punt van het strafschopgebied bij Willem 2. Net ietsje dichter naar het doel toe, echt op de lijn van het strafschopgebied. En de koppers van PSV zijn natuurlijk mee naar voren gegaan. We zitten in de 25ste minuut, het staat verrassend 1-0. Daar is de trap die wordt aangeraakt door Brandenhorst over het doel getikt. Willem 2 leidt tegen PSV verrassend met 1-0 dus. En dan VVV tegen Excelsior, Jan Vincent. 24 minuten gespeeld in de eerste helft. Het staat nog 0-0. Beide ploegen hebben het twee keer geprobeerd. Van Duinen twee keer namens Excelsior was er toch twee keer heel dichtbij. En uh, Leemans en Van Krooy namens VVV, ook uh, zij hebben het uh, geprobeerd. Maar gescoord is er nog niet in Venlo. Het staat na 24 minuten 0-0. Ado Nak en die Houtkamp. Dan zullen we hier wel het Rob Penders effect hebben. Want Stijn Vreven zit op de tribune. En Rob Penders op de bank bij Nak. En zij staan nog altijd met 2-0 voor tegen Ado. Dat spartelt, maar niet echt uh, kan beten. Ja, bij Willem 2 PSV. Ik zit op een gegeven mee te kijken. Willem 2 speelt gewoon ontzettend goed. Ja. Er zitten heel veel energie in. Nu ja. willen ze iets te veel. Het is dus 1-0. Maar dan vergeet Pereiro eigenlijk de bal. Neemt uh, Kirivella over. Schiet die hem aan tegen Izimat. Uh, dan is er een blessure bij Willem 2. Maar PSV valt aan via de linkerkant. Je ziet Bergwijn wel even kijken. Ja, wat moet ik doen? Bergwijn houdt de bal aan de voeten. Geeft hem aan brunette op de zijlijn. PSV gaat een voorzet geven. Bal aangeraakt door Haaien. Dan uh, het kopduel met uh, Lucassen. bal nog altijd niet weg uit de defensie van de Tilburgers. Daar is uh, Ramselaar. PSV wel weer met uh, well, Willem 2 Weer met zijn elfen. Van harte gaat het niet. Nou, daar is De Jong dan. Kopbal De Jong links in het penaltygebied. En Brandenhorst kan plukken. En dan wordt de bal uitgetrapt. Ik denk dat het Simikas uh, is. Of El Die Nee, het is Simikas, De man die zojuist dus geel kreeg. Die geblesseerd raakte zojuist op het middenveld. Werd geraakt door Pereiro. Laat ik dan nog even zeggen dat vlak voor dat doelpunt van Ben Rienstra. Dat er een. Het is overigens een zesde van dit seizoen. Dat er een geweldig moment was van PSV. Met een. Nou ja, het had weer erg veel weg van een omhaal. Net een halve meter over het doel heen van, van Willem II. Van Branderhorst. Scoorde natuurlijk vorige week Luc de Jong met een omhaal tegen Utrecht. En dit was bijna zijn tweede. Ja, er zit veel energie in terwijl het nu dus even stil ligt. Kuipers kijkt even hoe het gaat met die linksback. Van Willem II. En dan denk je nog even: ja, het eerste kwartier even gas geven voor het publiek. Maar Willem II doet dat nu al 27 minuten lang. En staat dus ook met 1-0 voor. Een hele mooie aanval. Een goede goal. Ben Riestra maakte een PSV staat achter in Tilburg. En dan uh, VVV tegen Excelsior, Jan Vincent van zuid. Ik heb het gevoel dat, uh, dat de wedstrijd nog een beetje los moet komen. Is dat zo? Ja, ja, dat gevoel deel ik wel. Het is een beetje een schaakspel. Want beide ploegen, ja, zoals het zo mooi heet, staat organisatorisch... hebben ze het beide goed voor elkaar. En dat is lastig om er doorheen te voetballen. Zowel voor VVV als voor Excelsior. Nu probeert VVV het wel met Romeo Castel op de rand van het strafschopgebied. Draait een keer om zijn as heen. Legt hem dan terug en dan is er weer geen weg vooruit. Dus moet het weer achteruit. Gaat het... Uh, Via post uiteindelijk naar Van Krooy. Die geeft dan een paas in de diepte. Maar daar had Rutte niet op gerekend, de rechtsback. Dus ja, dan gaat die bal zomaar in de handen komt hij in terecht van Zwarthoed, Dat is de keeper van Excelsior. Maar nee, inderdaad, echt los wil het nog niet komen. Ik... Omschreef wel die kansen die we hebben gezien. Want uh, met name Van Duinen met dat schot. Dat zeilde echt maar net langs de kruising. Die was er echt heel dichtbij. Maar uh, uitgespeelde kansen zeker nog niet gezien. Het is echt uh, van afstand uh, van individuele acties uh, waar uh, van moet komen. Van beide ploegen. Nou levert uh, Excelsior trouwens zomaar de bal in. Uh, Zwartoe schuift hem over de zijlijn. Dat betekent een ingooi. Uh, halverwege de helft van uh, Excelsior is het Rutte die dat gaat doen. De rechtsback gaat mee naar voren toe. Uh, want uh, hij kan heel ver ingooien. Dat heeft hij al een keer laten zien deze eerste helft. Dan is het uh, ja, bijna een, een corner. Het is echt een wapen, die uh, Rutte. Hij doet het nu ver. Hij gooit hem richting uh, Seuntjes. Die moet hem dan doorkoppen, maar de bal is net niet ver genoeg. Dus uh, kan Excelsior even komen, maar uh, niet voor lang. Want de bal gaat weer over de zijlijn. Bijna op dezelfde plek, dus mag opnieuw Rutte ingooien. Doet hij het dit keer kort op uh, Lennarty, de spits. Die komt even uitzakken. Komt uh, dan met de Pazer, die wordt onderschept door Excelsior. Kan het nu snel gaan, dan kan er een counter komen. Maar het gaat niet snel, het gaat weer achteruit. Het gaat naar uh, Bruins, er wordt druk gezet door VVV. Kolwijk draait aan onze nas heen en wordt aangetikt door de aanvoerder van VVV. Dat is uh, post. Dat betekent dat we een vrij trap krijgen voor uh, Excelsior. Het uh, is nog een um, kwartiertje, ruime een kwartier tot aan de rust. En um, ja, de wedstrijd komt dus niet echt los. 0-0 nog bij VVV Excelsior. Ja, broeiende duels dus uh, vanavond. En dan moet Roda tegen Sparta nog beginnen, zometeen om kwart voor negen. En die houtkampioen gebeurt het meeste in de eerste helft. Vermaak je je met de tweede? Ja, de ADO is bijna aandoenlijk in de manier waarop ze proberen de aansluiting treffen te te bereiken, maar dat lukt voor geen meter. Ja, een hele grote kans net. Die had er echt wel ingemogen toen uh, uh, invaller Nick Kuipers mee naar voren ging. De bal terugkopt en de bal kwam op, de, uh, op het bovenbeen van een andere invaller, van Donny Gorter. Maar die kreeg de bal, de ex nakspeler speler maar nu speelt het voor Ado niet in het doel. En die werd op de lijn weggetikt, dus nog altijd 2-0 voor NAK. En als het zo doorgaat, dan is NAK wel de grote winnaar. Nu al van, uh, in ieder geval, beneden in. Oeh, een penalty, nee, hij geeft hem niet, hij geeft hem niet... Oh, Johnson gaat naar de vlakte. Ja, hier zullen ze helemaal niet blij mee zijn bij Ado. Uh, de, Johnson gaat tegen de vlakte. De spits van Ado Den Haag Danny Makkely. Even kijken wat er gebeurt. Ze zijn aan het vechten met elkaar. Ja beetje met de armen in elkaar gestoken. Johnson en zijn tegenstander. En uh, ja, ik denk dat Johnson inderdaad de overtreding maakt op uh, Mets. En dus het uh, goed gezien is door, door Danny Makkali. Niemand uh, laat zich horen in het stadion. Dat is uh, maar goed ook. Want anders zou die wedstrijd echt een vroeg einde krijgen. Nu nog een enorme kans voor Nak op 3-0. Nee, tegen het hoofd van de keeper wordt de bal geschoten door Sadiq Omar Het hoofd van keeper Swinkels. Dit was een enorme grote kans op de 3-0. Maar hij laat hem liggen. De lange Nigeriaan. En zo blijft het 2-0 voor Nakt. Ja, Ragnar Niemeijer. Eh, het, het, ik zat me net te bedenken dat uh, Willem II begint zo goed aan het duel. Dat je je afvraagt hoe lang gaat het nog goed. Snap je wat ik bedoel? Er moet een keer een moment komen dat het dat nog minder wordt, zou je zeggen. Ja, dat uh, begrijp ik wel dat je dat zegt. Maar het is 1-0 en PSV komt nu ook wel weer. 1-0 na dik een half uur. Brenet aan de linkerkant. Snel langs Lewis. En die komt hij dan wel voor de tweede keer tegen. Nog altijd is het Brenet, Maar wordt dan over de achterlijn gelopen bij Brandenhorst. Nou, blijkbaar ook uh, door die uh, linksback van PSV. Ja, uh... Je vraagt je ook af, waar komt al die energie opeens vandaan? Jij vraagt je af, hoe lang gaat dat goed? Ja, ik vraag me af, waarom was dat er dan niet ja. onder Erwin van der Looij? Hoewel ik er wel bij moet zeggen, ik was hier bij die bekerwedstrijd... tussen Willem II en Rode JC. Veel besproken, dat doelpunt, de scheidsrechter. Toen was er ook die, ja, die energie die we nu in de wedstrijd uh, zien. Toen won Willem II aan het einde van de rit. Dus ook stond het publiek er ook vol achter. Wat je ook vindt van een deel of een groot deel van uh, het fanatieke publiek. De manier waarop er is uh, omgegaan met dat uh, ja, pamflet... En die oproep Om uh, ja, Van der Looi weg te krijgen. Anders zouden ze niet komen. Geen uitwedstrijden meer bezoeken. Dat soort dingen. Een gek moment overigens nu. Want Brandenhorst moet er een beetje om grinniken. Dat is eigenlijk niet terecht, Want hij neemt een doeltrap. En dan uh, schiet het in zijn rechterbovenbeen. En uh, ja, als dat erg is dan uh, moet hij eruit. De goede keeper van Willem II. Wel een uh, talent lijkt dat te zijn. Ik heb hem nu ook alweer een aantal goede dingen zien doen. Het ligt uh, weer even stil. Brandenhorst wordt verzorgd. We zitten in de 32e minuut. Het staat dus 1-0 bij Willem II tegen PSV. En ik mis een beetje bij PSV nu iemand die opstaat en zegt tot hier en niet verder. En lighthearted years. Sebastian en Erben, als ik naar de lijst kijk, dan zie ik de Rit van Kramer, 9 en dan 10e. Marcel Bosker tegen Bart Swings. Er zaten wat minuten tussen. Dus ik neem aan dat hij gedweld is. Ja, er is dit keer wel gedweld. Inderdaad, de ijsmachines zijn inmiddels ook weer van de baan af en hebben nu dat laagje water wel achtergelaten. En dat moest ook wel. Omdat dus de baan op verschillende plaatsen wel opdroogde. Inmiddels omdat het minder hard regent dan een uur geleden. En dus uh, heeft, ziet de baan er is inderdaad nu weer uh, ja, zeg maar vlak uit als het ware. Op alle plekken zie je dat het water als het ware een beetje los ligt... op het bevroren gedeelte van het uh, ijs. Bosker en Swings zijn begonnen. Bosker werd twaalfde, de Nederlands kampioen allround op de 500 meter. Bart Swings, de Belg, 14e. Ze moeten dus wel een hoop tijd gaan goedmaken via deze 5000 meter. En als die ze allebei wel goed kunnen rijden... de dauw komt, uh, de, de damp komt van de baan omhoog als het ware. De mist... Waar ze inmiddels doorheen rijden. Bosker door de binnenbocht. Terwijl Erben Wedemars ook weer is aangeschoven. En die ziet met mij dat met nog 10 ronden te gaan... de lichte voorsprong is voor de Nederlandse kampioen van dit seizoen. De 21-jarige Marcel Bosker. En die rijdt nu een ronde van 30-9. En Bart Svinkst rijdt een rondetijd van 31-32. En uh, Marcel Bosker die zei al hè, na de 500 meter... ik was gewoon heel erg gespannen. Ik, ik ging was op van de spanning. En daar maakte ik veel fouten op die 500 meter. Maar nu ben ik gewend. Nu weet ik hoe, hoe het is om in zo'n stadion te mogen rijden... Met 24.000 mensen erin. En dit gaat hem niet, niet nog een tweede keer gebeuren. Het gaat hem niet nog een tweede keer gebeuren. Dus dat uh, de spanning toeslaat bij uh, Marcel Bosker. Die leidt met nog negen ronden te gaan. Ten opzichte van Bart Sphinx. En hij heeft een derde tussentijd. VVV Excelsior, Jan Vincent. 10 minuten voor rust. Het is 1-0 geworden voor Excelsior. 0-1 moet ik dan uh, natuurlijk zeggen. Levi Garcia maakt hem. Zijn eerste doelpunt uh, in uh, het shirt van Excelsior. Hij wordt gehuurd uh, sinds de winterstop van AZ. Het is een... Um, ja, Aanval of eigenlijk een bal, dom balverlies van VVV van achteruit. Want Van Krooy levert de bal zomaar in bij Luigi Bruins. Die stuurt dan Messa Oet de diepte in. Zijn voorzet wordt nog wel half verwerkt door de verdediging van VVV. Maar dan komt hij voor de voeten van Levi Garcia. Die controleert de bal en haalt droog uit. En laat Onderstal kansloos. En zo komt Excelsior met 10 minuten voor de rust op een 1-0 voorsprong via Levi Garcia. Wat een energie bij Willem 2 tegen PSV. Kan PSV iets terugdoen, doen? Ragnar. Nee, ik vind PSV passief na 37,5 minuut die 1-0 achterstand. Het publiek nogmaals achter de ploeg uit Tilburg. Ja, PSV weet het eventjes niet meer. Is niet gewend om achter te komen. En PSV ja, creëert ook eigenlijk heel weinig. Sinds dat doelpunt van Ben Rienstra in de 21 e minuut. Nu handig vasthouden van Haaien. Als Brunet al over de middenlijn is en naar binnen toe wil trekken. Ja, Kuipers fluit dan wel. Brunet kijkt nog even. Is dat geen gele kaart? Nou, Kuipers weet wel wat een gele kaart is, zou ik willen zeggen. Dus als die hem niet geeft, dan is het ook geen geel. Ik ben ook wel benieuwd bijvoorbeeld wat Steven Bergwijn nu kan. Want de bal moet nog een stukje achteruit. Nou, dat vindt hij dan al niks. Een beetje hoofdschudden bij die aanvallen van PSV. Echt in vorm voor selectie van Oranje. Hij kan natuurlijk echt wel wat Bergwijn. Maar ja, dan moet je het niet alleen thuis in het Stadion laten zien. Maar ook op een, ja, Baterkoude ja, koude avond in Tilburg als je 1-0 staat, Daar is Bergwijn wat ruzie met de bal. Kan hem wel meegeven op links aan Brenet Lagen voorzetter uitgehaald door Latschman. Nou, ja, het is wel even kijken wat er met die doelman gaat gebeuren. Wat laat de doeltrappen nu al door een van zijn verdedigers nemen. Die heeft nadat hij op zijn bips viel... bij het nemen van zo'n doeltrap een bovenbeenblessure. Maar ze willen het denk ik bekijken in de rust... En nu is er eerst de hoekschop voor PSV. Met Bergwijn naar Pereiro. Kort genomen. Ramselaar op 20 meter van het doel. Aan de linkerkant van het veld. Terug naar Pereiro, Moet naar de achterlijn. Makkelijk gegeven. Voorzet van Ginkel wil koppen. Aanvoerder van PSV komt er eigenlijk niet aan toe. En dan wordt de bal naar voren toe geramd. Maar het is ook zo'n avond waarop mannen als De Jong en Van Ginkel PSV nu bij de hand moeten gaan nemen. Momenteel is er niemand bij PSV die dat vieze werk voor zijn rekening neemt. Nog zes minuten in de eerste helft. Veel energie. Veel te genieten van die energie van Willem II. En PSV staat dus 1-0 achter in Tilburg. Sebas en Erben bij de rit van Marcel Bosker tegen Bart Swings. Bosker die een paar jaar geleden zei ik ben degene die Sven Kramer gaat uh, ontronen in de toekomst. Uh, het is een mannetje met Brani, 21 jaar, de debutant die inmiddels afstand heeft genomen van Bart Swings. En uh, behoorlijk trouwens ook, dit gaat richting de 40 meter. Het verschil tussen Bosker en de nummer 2 van de Olympische Maas Start Bart Swings. Bosker uit de buitenbocht gegleden. Dus even kijken naar het rondebord, dat staat inmiddels op 3. Zien we in het mooie kunstlicht van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hier komt Bosker aan, rondetijd 31-3. Dat is niet voor het eerst 2-4. Zes, zeven keer op rij. Alle ronde 31-3. Nou, dat is een mooie vlakke race. Eigenlijk. Ja, dat is echt een vlakke race. En ook onder deze omstandigheden. Hè? Dat je op buitenijs niet weet hoe je dan moet rijden. En dan zo'n vlakke race kunt rijden. En ook als ik hem zie rijden. Dan iedere slag geeft hij vol gas. Hij, hij rijdt echt op het max van zijn kunnen. En het is mensen echt een genot om naar, om naar deze, deze jongen te kijken. Zo'n jonge jongen die heel makkelijk kan schakelen. Is een techniek. Hij werkt voor alles. Hij, hij heeft met overtuiging, met veel braan. Maar hij levert ook gewoon. Want nu ook weer ronde 1. 31, en hij hoeft nog maar twee rondjes. En hij is maar 1,8 seconden langzamer dan Sven Kramer. Die had een slecht eindstuk van de race. Dus hij kan nog in de buurt komen van de eindtijd van Sven Kramer. En dus is het mooi om te zien hoe Rutger Thijssen hem ook coacht. Die wordt wilder in, de, in zijn arm gebaren. De expressie op het gezicht van Rutger Thijssen. Mooi om te zien. Daar komt Boske weer. Die uh, mooi versnelt in de buitenbocht. Een pompende beweging als het ware uh, maakt. Ook met zijn mond. Ja, hij versnelt echt hoor. Hij gaat goed de bel voor de laatste ronde. Ik ben benieuwd naar de rondertijd. 31-7. Verliest maar twee tienden van een seconde. Pakt vier tiende terug op Sven Kramer. Maar ja, één seconde en 45 honderdste. Dat is nog wel een behoorlijk verschil. Een behoorlijke achterstand in het nadeel van deze Marcel Bosker. Die trouwens vier seconden goed moet maken om Kramer... op Kramer om er voorbij te gaan in het algemeen klassement. Dat gaat hij niet doen. Maar hij knokt en hij strijdt. En dat is mooi om te zien in het Olympisch Stadion. Het rijden van de nummer 12. De debutant, de nummer 12 van de 500 meter. Twee armen los. Twee armen los bij Marcel Bosker... De 634-15 van Kramer komt in de buurt, gaat er net niet aan. 635-39. Hij staat daarmee op de tweede plaats. Met nog twee ritten te gaan op de 5 kilometer. En wij gaan naar Jan-Vincent van Zuiden, VVV tegen Excelsior. Want het is 1-1 geworden door een eigen doelpunt van Jurgen Matthij. Het is een hoekschop van Vito van Krooi, die strak voor de goal komt. Dan wil Mathij die bal wegkoppen. Maar wat doet hij? Hij duikt naar die bal toe. En hij kopt hem gewoon via de doelman ja heel hard binnen in eigen doel. Mooie goal. Zo, uh, ja, best een mooie goal. Best mooi binnengekopt. Maar uh, ja, dat was natuurlijk absoluut niet de bedoeling van uh, Jurgen Matthij. En uh, ja, daardoor staat, uh, heeft uh, uh, Excelsior maar heel even kunnen genieten van die voorsprong. Vijf minuten om uh, precies te zijn. Want uh, vijf minuten voor de rust is het weer 1-1 door een eigen doelpunt van Matthij. En uh, Andy, die kijkt nog steeds naar uh, Adonak. van niet lang mee zijn. Denk ik. Nee, eh, tien seconden schat ik zo. Dan gaat Danny Makkely affluiten. Gaat NAC weer winnen na de mooie overwinning vorige week op Feyenoord. Nu ADO aan de zegenpaal eh, gehangen door NAC. En NAC doet het dus heel goed... Eh, Oeh, bijna was het Gianluca Nijholt die nog een doelpunt kon maken. Maar de bal gaat niet in het doel. En dan heeft Makkely afgevloten. de rode kaart voor Canon in de eerste helft. Met een penalty was het sleutelmoment van deze wedstrijd. Het was al de vijfde rode kaart voor een ADO-speler. Dat zijn er nog altijd twee meer dan Stijn Vreven dit seizoen. Uh, 2-0, Ella Lucci, Ambrose, Nak wint uit bij ADO en pakt drie hele belangrijke punten. Want ze gaan zelfs over Groningen heen. Dan kijken in Tilburg bij Willem 2 ...tegen PSV. Hoe lang nog tot aan de rust? Ruudjof 2 en Willem 2 heeft PSV echt liggen met die 1-0-voorstel. Dat biedt geen garanties voor de tweede helft. We spelen dus nog kort in de eerste helft. De Jong naar Bergwijn, 20 meter over de middenlijn. Steven Bergwijn gaat het strafschopgebied in. Op zoek naar een penalty misschien wel. Nee, hij gaat het strafschopgebied weer uit. Krijgt te maken met Heerkens op de linkerzijkant... ...dan in de as van het veld... Easy mat als de bal achteruit is gegaan. Hoge bal ingezet door Schwab naar de Jong. Dat fluiten verklaar ik zo. goede aanname Bergwijn. Dan wil die schieten. Gooit Herken zich voor de bal. Aan de linkerkant is de Jong. Komt niet langs uh, Fernando Lewis. Dan is het uh, van een meter of twintig weer zo'n hoge bal. Die door PST wordt ingezet door Brenet. Gaat over alles en iedereen heen. Dan gaat Van Ginkel onderuit. En dan is er even rust op het veld. We spelen nog iets meer dan een uh, minuut. 1-0, dus door de goal van Rienstra. Geel gezien voor de Jong. Nou, die kennen we als een nette, sportieve, aardige vent. Maar uh, ja, als je dan tegen je tegenstander aan gaat hangen... volgens mij was het Heerkens. Hoge bal, hij houdt hem vast en dan gaat hij zelf liggen. Wordt hij vervolgens woest op Kuipers als hij gewoon goed ziet... dat er echt helemaal niets aan de hand is. En dan krijgt de Jong geel. Daarom zeg ik, Willem II heeft PSV liggen als de jong zit met dat soort futiliteiten. Ja, het moet bezighouden als hij met dat soort dingen bezig is op zo'n manier een penalty versieren. Nou, dan zit er iets niet goed. Het zijn elf individuen bij PSV die achter Willem II aanlopen. De bal is bij de middenlijn, gaat de hoogte in. Ja, dan komt Liefdink, het hoogste van allemaal, gaat Solle schieten van nou, 45 meter, is zoet. Ja, op zijn post pakt die bal dan zonder al te veel problemen in het strafschroepgebied uit de lucht. Is er uh, de opening aan de linkerkant bij uh, Brunet. Heeft wel uh, wat ruimte. Ha, je moet mee verdedigen. Bal uh, op de rand van het strafschroepgebied. Afgeleverd op de kopper van. Daar staat uh, Liefdink. Een van de twee uh, mensen achter... Uh... Ja, achterin op het middenveld. De controleurs op het middenveld. daar die woorden was ik eventjes op zoek. Want echt 4-3-3. Wat is beloofd en moet? Nou, dat is het ook niet. Dat is uh, vrij te interpreteren voor de nieuwe coach. Ja, je speelt tegen PSV. Dan moet je niet te aanvallend spelen. Dat zal toch ook wel ergens uh, in een van de... Ja, hoe noem je dat? Uh, documenten staan in een van de papieren bij PSV. In de, de jaarplannen of zo. voorzetten Ramselaan en de goal. Nee, de bal van de lijn afgehaald zeg. Het is uh, Brandenhorst die in de eerste. van Pereiro keerde. Een geweldige knal en nu gaat hij over het doel heen. Pereiro met het hoofd. Ja, Brandenhorst die uh, bal te vuisten richting het publiek. Want dit is toch een zekere treffer. Ramselaar met een snelle actie. Bal trog, uh, teruggetrokken tot op, het straf, uh, tot op de strafschopstip. En dan af op de keeper. En daar is PSV dus heel gevaarlijk. Doet me nog even denken aan de kans die Riemstra kreeg na een kwartier. Ook zo'n moment waarbij hij de bal op. Doelman schoot van PSV. Nou, later kwam het goed voor Willem II. Daar is weer de doeltrap van Heerkes. Dat doet Brandenhorst dus niet zelf. Benieuwd of hij terugkeert, of dat Welerrooitte de Duitser straks onder de lat zal staan in de tweede helft. We hebben een minuutje extra tijd gekregen, daar zitten we nu in. 1-0 is het, goal van Rienstra, die Liefding doet het goed op het middenveld. Het heeft veel te maken met Van Ginkel, niet de minste. Niet in de voorselectie van Oranje in overleg met PSV. Maar ja, die wordt regelmatig afgetroefd, ook zeker in de lucht. Dat is zeer opmerkelijk, want wie is nou helemaal Elmo Liefdink in deze wedstrijd? Hij heeft sinds kort een basisplaats, dat wel. Aanname Bergwijn, linkerkant van het veld met Ramselaar. Geeft hem achter Brunet. Ja, dat vindt het publiek hier mooi. Het is een bijzonder duel. Waarin PSV ja, helemaal niet lekker uit de verf komt. Niet goed voor de dag komt. En dat is eigenlijk al zo vanaf de allereerste minuut hier in het Koning Willem II-stadion gooit Fernando Loewes, de man van de assist bij het doelpunt. Want uh, er was van Rienstra. Nog één keer PSV misschien. In de middencircle is het van Ginkel, greep aan Arias. En dan is het wel eventjes voorbij. Zitten de 46 minuten erop. En is het dus 1-0. Heel, heel, heel benieuwd wat voor PSV we hier uh, na de rust te zien krijgen. Want PSV is wel de koploper, maar die staat achter met 1-0. Bij de nummer 15, dat is Willem II, hier in Tilburg. Jan-Vincent, bij jou rust? Ja, het is rust. De spelers zijn bezig om de trap te beklimmen. Die beroemde trap hier in het stadion van de Koel. Het staat 1-1 door die doelpunten. Van Garcia 0-1 werd het voor Excelsior. En vijf minuten later een eigen doelpunt van Matthijs zorgde voor 1-1 ruststand. Ja, dat is wel een goede afspiegeling van de verhouding op het veld. Het duurde een half uurtje voordat die wedstrijd loskwam. En daarna ja, werd het toch heel, heel aardig. Hebben we ook twee doelpunten gezien. En daar belooft dus wat voor de tweede helft. Het staat bij rust 1-1 tussen VVV en Excelsior. Goed, en dan ja, rode JC tegen Sparta. Het gaat er eigenlijk de hele week al over de wedstrijd van de zaterdagavond. allemaal Rookvloed. De spanning is voelbaar, denk ik. Ah, je, je, ziet het eigenlijk al, je ziet hem al als je daar twee komt oprijden, Robert. Het uh, degradatiespook. Hij vaart rond hier in Kerkrade bij beide clubs. En dit is zo'n wedstrijd waar je, je al weken op verheugt. Zeker uh, ik heb dat gedaan, want dit, is, dit gaat genieten worden. Dat kan bijna niet anders. Het is de nummer 16, Sparta tegen de nummer 18. De sluiten rode JC. En het, je merkt het al als je aankomt rijden. Veel ME-busjes, politie te paard. Wij, uh, dan heb ik het over mezelf en collega Frank Snoek. Ze hebben een half uur buiten vastgestaan omdat er nog een supportersmars van Roda in optocht naar het stadion kwam lopen. Want de belangen zijn zo groot. Met name dus voor Roda JC. Omdat Sparta vorige week won na die dramatische eerste helft. Tegen ADO. En een goede tweede werd het 2-1 in die wedstrijd voor Sparta. Sparta heeft wat lucht. Niet veel, maar het is een heel klein beetje. Ze hebben een punt meer dan. Roda en ze kunnen een enorme slag slaan Sparta van dik advocaat als ze hier in Kerkrade winnen van Roda. De druk ligt dus bij de thuisploeg. Dat heeft niet veel veranderd ten opzichte van vorige week thuiswedstrijd toen met 3-0 verloren tegen Herakles. Njati speelt nu voor Livio Miltz. en bij Sparta is het elftal na rust blijven staan. Dat betekent dus een basisplaats voor Robert Muren die achter Michiel Kramer gaat spelen en Thomas Verhaar die zit ook in de basis bij Sparta. Dat gaat allemaal ten koste van Debny Dos Santos en Paco van Moorsel. Twee clubs met ook een historie tegen elkaar. Want vergeet niet, Sparta dacht te promoveren tegen Rodi JC. Onder Henk Tenkaat een paar jaar geleden. Tot Mark-Jan is in de allerlaatste minuut hier in Kerkrade een vrije trap binnenschoot. Waardoor Roda in de Eredivisie bleef en Sparta niet promoveren naar de Eredivisie. Dat zit ze nog steeds hoog in Rotterdam. Dit wordt een kraker, een kelderkraker. Dat woord maar weer eens van halen. We gaan zo beginnen in Kerkrade. Roda, Sparta. How sweet it is to be loved by you, yes, baby. Ooh, how sweet it is to be loved by you. Ooh, baby, I needed the shelter of someone's arms. And my ups and downs And there you will. With sweet love and devotion Deeply touching my emotions I want to stop And thank you, baby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 Sweet it is. Edward Gal heeft zich bij de wereldbekerwedstrijd... in door Brabant weten te plaatsen... voor de wereldbekerfinale in april. Het wordt gehouden in Parijs. Gal werd de tweede in de Grand Prix... en dat was genoeg voor kwalificatie. Hij deed dat met Glocks Sonic. Een relatief jong paard... waarbij Gal nog niet veel wedstrijden heeft gereden. Maar waar hij wel steeds meer vertrouwen in krijgt. Het voelt ook steeds dat het steeds meer allemaal samenkomt... en ook steeds meer... Uh, ja, dat het allemaal steeds meer vanzelf gaat. Ik hoef er steeds minder aan te doen. En dat is natuurlijk het mooie. Dat moet uiteindelijk zo zijn dat het eruit ziet of dat je niks doet. En dat gevoel heb ik nu steeds meer. Dat het steeds meer, ja, dat hij het uit zichzelf meer gaat doen. Tenminste, dat het er zo uit gaat zien. En hij maakt ook iedere keer nog uh, progressie. En dat, uh, ja, ik weet natuurlijk hoe hij thuis kan lopen. En dat niveau hebben we op de wedstrijd nog niet gehaald. Maar goed, het is net wat je zegt. Hij is natuurlijk nog zo jong. Dus dat heeft ook nog zijn tijd. En dit is nu zijn derde uh, wereldbekerwedstrijd. En het was, ja, allemaal zijn allemaal grote wedstrijden. En hij heeft hier echt heel veel geleerd. En dat is natuurlijk wel fijn dat je dat gevoel hebt. Oké, okay, hij kan ook met die omgeving omgaan. Met die drukte. En hij doet toch zijn ding. En dat is natuurlijk wel heel fijn om te weten. Je hebt duidelijk gekozen in het voortraject met dit paard om het rustig aan te doen. Want je had wat ervaringen dat het met de andere paarden, vorige paarden, misschien net even allemaal te veel was. Ben je bang geweest dat het nu ook weer misschien te veel spanning zou gaan geven? Nee, want dit is natuurlijk een paard wat, je, wat ik thuis natuurlijk ook kent. En dit is weer een heel ander paard. Je kunt een heleboel paarden, weet je van tevoren wel of die wel of niet met de spanning omgaan. Alleen, kijk, ze moeten er wel aan leren wennen. En met hem had ik niet het idee. En ook in onze planning natuurlijk niet, omdat hij daar maar drie wedstrijden doet. En ik heb me ook niet gefocust. En Ik denk, ik moet naar de finale toe. Ik denk, ik doe gewoon die drie wedstrijden waarvan ik denk, daar kan hij een hoop leren. En uh, dat is gebleken dat dat voor de finale dus inderdaad genoeg is geweest. En ik ben heel blij dat ik het zo heb gedaan. En het voelt ook echt aan hem dat hij steeds iedere wedstrijd beter wordt. En dat geeft ook aan dat het voor hem ook dus steeds makkelijker wordt. Er is een presentatie geweest over het aanlooptraject naar de wereldkampioenschappen. Die worden in september in de Verenigde Staten gehouden. Geeft dit resultaat en de zekerheid dat je in de finale van de Wereldbeker in Parijs mag starten over een maand... geeft dat ook wat rust in die aanloop naar dat wereldkampioenschap? Want ja, je zou kunnen zeggen, je bent hiermee, bent hiermee al eigenlijk zeker van een plaats in het team. Ja, maar het is ook zo, ik ben daar ook nooit zo mee bezig. Ik... Ik spreek ook mijn eigen plan. En tuurlijk wil ik wel die observatiewedstrijden gerijden. Want dat zijn ook mooie wedstrijden om te rijden. Dus, en als het daar goed gaat, ja, dan kom je dus in het team. En het is wel dit jaar een beetje het doel dat je denkt: oké, okay, als we naar de observatiewedstrijden laat ik wat andere wedstrijden schieten, want ik wil ook niet te veel wedstrijden rijden. En als het daar dus goed gaat, eh, ja, is het wel de bedoeling om dan in het team te zitten. Ja. Edward Gal was dat, in gesprek met Ed van de Band. Dan gaan we weer naar Sebastian en naar Erben... in het Olympisch Stadion bij de WK Allround. Als ik even naar het tussenstandje kijk hier van de 5000 meter... zie ik Kramer 1, Boske 2, Roes 3. Ik zou zeggen stoppen, maar dat is niet zo, want we hebben er nog één, hè? En dat is Sverreloende Pedersen, met name in de laatste rit. Want uh, ja, zelfs in deze 5 kilometer, die om kwart over zes begon... gaat dadelijk een einde komen. En dan krijgen we eigenlijk de finale nog bij de vrouwen. Maar het draait in deze laatste rit bij de mannen dus alleen op Sverreloende Pedersen. Want Tetjan Bloemen, de Olympisch kampioen op de 10 kilometer... rijdt al bijna 100 meter achter de Noor. Die vijfde werd op de 500 meter. Daarmee best een aardige basis legde voor een toernooi. Hij moet eens een keer met lef rijden. Hij heeft nog vier ronden te gaan. En soms ontbreekt dat nog wel net in de laatste ronde van zo'n Rit, maar nu, 31-4, noteer ik in het afgelopen rondje. Rijdt hij zo'n beetje dezelfde rondetijd als Kramer. En ligt hij 1,8 seconden achter op de tijd van Sven Kramer. Die leidt toch altijd met 6-34-15. En Erben, we gaan naar de fase namelijk de laatste twee ronden, dat er winst te halen valt op, die, op dat schema van Sven Kramer. Ja, inderdaad, want we gaan zometeen nog drie rondjes te gaan en dan hebben we nog een één goede ronde, Zal dus was er nog van Sven Kramer. Sven Kramer reed nu ronde 31, maar daarna liep het schema gewoon op van 31.5, 32.1 en 32.4 en Zwergeloenen-Petersen doet eindelijk eens een keertje wat hij, wat hij moet doen. Hij rijdt nu ronde ronde 31.0 en dan komt het erop aan. Die laatste drie rondes waar normaal gesproken Zwergeloenen-Petersen eigenlijk een beetje kapot gaat, daar is Sven Kramer een beetje Gekraakt. Daar, daar, daar liet, hij wat, liet hij wat lopen. En dat weet Sverre Doende Pedersen. Dus als hij nu een hele goede rondrijdt, dan kan hij in de, tijde, in de buurt komen van de winnende tijd. Eens kijken. Twee ronden staan er nog op het rondebord. Hier komt Pedersen aan. De Noren die moedigen hem aan. En eens dus kijken wat het wordt voor ronde tijd. 31-2 met nog twee ronden te gaan. Dan krijgt hij het ook wel moeilijk. Maar pakt hij wel 14e nu op Kramer. En heeft hij nog maar 1,4 seconden achter. Ik kijk ook even naar rechts. Daar zitten mijn Noorse collega's. Even Wetten onder andere en die zitten druk te bewegen op dit moment op hun stoel. En een soort van te bidden zit daar. Zeg maar de hoofdcommentator op dit moment. Want zij zien ook wel dat Pedersen in de buurt blijft van Sven Kamer. En zullen misschien ook wel denken. Wat zullen we nu meemaken? Nou, nog één ronde te gaan voor Sven Pedersen. Wat is het verschil bij het ingaan van de laatste ronde? Dat nog maar een halve seconde. Nog er. maar een halve seconde, ronde 1 naar 2. En hij heeft energie en hij weet het. Hij kan hier de 5 kilometer winnen in een vol stadion in de regen. Maar hij kan het doen al met een hele goede want Hij moet de slot rijden van 31,5. Het komt op de allerlaatste meter staan. Kan hij het vandaag eindelijk eens een keer doen? Sverre Loende pedersen door de buitenbocht heen. 25 jaar uit Bergen. Stort niet in. Wat dan wel eens is overkomen. 6,34,15 is de te kloppen tijd van Sven Kramer. En hier komt Sverre Loende pedersen in 6, 4, Ja! 6,33,81. Hij is sneller dan Sven Kramer. De Noor flikt het. En ik kijk weer even naar rechts. En er zitten nu twee commentatoren... De ene gaat nu staan en die grijpt zichzelf bij zijn hoofd. Alsof Pedersen hier de Olympische titel van Sven Kramer heeft afgesnoept. Maar dit is wel een tikkie dus voor Sven Kramer. Sverre Loende Pedersen wordt winnaar in het Olympisch Stadion van de 5000 meter. En klimt in één keer op naar de tweede plaats in het algemeen klassement na de eerste dag. Pedersen wint de 5000 meter. Voor de tweede keer deze winter dat Kramer een 5 kilometer verliest. Hij verloor hem bij het OKT, het Kwalificatie van Bob de Vries. Hij verliest hem nu. Van Sverreloende Pedersen, terwijl de bondscoach van de Nooren... Sundere Scarly, ook al aan een ronde bezig is. En het publiek, dan, het publiek aan de Noordzijde een beetje aan het oppeppen is. Pedersen 1, 2 Kramer, 3 Bosker, 4 Roest... Klassement naar de eerste dag. 1 roest. Twee Pedersen op 38 ste Drie Kramer op 51 ste En Boske Vier op 2 seconden. Voor het eerst sinds het WK in Calgary in 2006. Dat Sven Kramer niet aan de leiding gaat naar de eerste dag van het WK Allround. Kijk, toch wel opmerkelijk. Goed, het is bijna kwart voor negen. Um, we gaan het even over wielrennen hebben. De rit naar de zon deed vandaag zijn naam geen eer aan. Want het was bar en boos in de zevende etappe van Parijs-Nice. Tussen de besneeuwde wegen doorsoleerde uh, Simon Jeet naar de etappezege. En daarna, uh, daarmee nam hij ook de gele trui over van Louis Leon Sanchez. Die veel ja. tijd uh, verloor op de slotkrim. En dan de vierde etappe van de Tirreno Adriatico. Die stond op voorhand al te boek de koninginrit. En de verwachtingen werden behoorlijk waargemaakt. Want er gebeurde een heleboel in die Italiaanse. Koers. Gio Lippens heeft het allemaal uh, gevolgd. Gio, uh, laten we beginnen met Tom Dumoulin. Valpartij, hoe is het met hem? Ja, nare valpartij, rare valpartij ook... zonder dat er iemand anders bij betrokken was. Je zag hem gewoon in een doorlopende bocht... waar het peloton gewoon keurig doorheen ging. Zag je hem ineens op zijn knieën en op zijn handen zitten. En ja, hij is toch behoorlijk hard gevallen. Niks gebroken, dat is in ieder geval de mazzel die hij heeft gehad. Maar wel, ja, gebutst en uh, geschaafd aan alle kanten. Hij is in de auto gestapt bij de ploegleiding. De koers dus gestaakt. Uh, hoefde niet naar het ziekenhuis, omdat men dus... ja, in ieder geval ervan overtuigd was dat er verder niks mis was. Maar het is wel eindelijk... In de koers voor hem. En dat zal hem toch niet lekker zitten. Hè? Want ja, dit seizoen had het toch moeten gaan gebeuren weer. De Giro d'Italia komt eraan. Daar wilde hij zich goed op voorbereiden. Daarna wil hij eventueel ook nog de Tour gaan rijden voor het klassement. Ja, dan kun je dit soort zaken niet echt gebruiken. Maar heeft Dumoulin al gezegd... over een paar dagen wil hij weer op de fiets zitten. Gaat hij weer trainen. En dan gaat hij gewoon de voorbereiding weer hervatten. Ja. Toen moest de, ja, de etappe nog losbarsten. Dat gebeurde dus, zoals ik net al zei, op de slotklim... En toen gingen uh, Grant Thomas en Chris Froome van Sky... die, die, die gingen eraf. Uh, ja. Dat is toch wel opmerkelijk. Zijn allebei, uh, allebei verschillende redenen. Uh, Chris Froome moest eraf omdat hij gewoon de tempo niet kon volgen. En ja, toch als je heel nuchter kijkt naar uh, wat Froome op dit moment... allemaal om zich heen meemaakt uh, door die hele Salbutamol-affaire... Uh, en daar zelf ook uh, Debet natuurlijk aan is... door gewoon niet uh, ja, zichzelf aan de kant te laten zetten... in afwachting van wat er verder gaat gebeuren... met die hele behandeling van die dopingzaak... Uh, het is hem gewoon niet in de koude kleren gaan zitten. Dat kun je heel goed merken. En, en, en in deze klim ja, liet hij toch duidelijk zien... Uh, dat, dat hij gewoon niet de vorm heeft, de grote vorm heeft die we kennen van uh, Chris Froome. Dus hij kon gewoon het tempo niet volgen. En even daarna zagen we ineens uh, ook uh, Grain Thomas aan de kant staan. Uh, zonder fiets. En dat is sowieso wel raar. Hè? Dat zijn we ook wel een paar jaar geleden hebben we dat gezien bij Chris Froome. Uh, in de beklimming van de Mont Ventoux. Yeah. Dit was een andere reden. Hij had uh, materiaalpech gekregen. En uh, trapte blijkbaar door zijn ketting heen. Of in ieder geval door zijn versnellingsapparaat heen. En het duurde nogal lang voordat hij een nieuwe fiets kreeg. Uiteindelijk liep hij 40 seconden achterstand op. Kreeg nog wel steun van Chris Froome. Hè, die hem als een goede assistent, als een goede knecht uh, probeerde nog naar boven te slepen. Maar ja, 40 seconden achterstand. Uh, hij had niet zo gek veel voorsprong in het algemeen klassement. Dus die blauwe leiderstrui die is die in ieder geval kwijt, eh, Grain Thomas. Ja. Hij staat op dit moment de vijfde in het algemeen klassement. Op 26 seconden achter de leider. En de leider is Damiano Caruso. Kijk, um, wie, wie want die was, dat is nu de nieuwe leider, die was sterk. Nederlanders ja. nog. Ja, één Nederlander uh, bij ontstentenus dus, dus van, uh, van Tom Dumoulin. Wilco Kelderman ging gewoon heel goed mee in de groep met favorieten. Uh, er waren vijf man ontsnapt uit die groep met favorieten. Mikel Landa was daarvan de, de snelste. Mooi verhaal trouwens, hè, Landa vorig jaar de meesterknecht van Vroom in de Tour. Die mocht toen niet voor eigen kansen rijden. Uh, mag dat nu wel omdat hij bij Movistar rijdt. Gewoon nieuwe ploeg. En uh, die pakte hier meteen de overwinning. Maika werd tweede. Bennett van Lotto Jumbo. Die dus gisteren al uh, met Primoz Roglic een overwinning hadden in de etappe daar. Die werd derde. Aru vierde. En dan kijk ik even verder op. En er werd Kelderman werd achtste in de etappe. En die klimt meteen van plek 7, waar hij stond, naar plek drie. Op 11 seconden slechts van Damiano Caruso. Dus daar zit nog echt alles in. Kelderman zou zomaar voor de verrassing kunnen zorgen door de Tireno te gaan winnen. Want uh, die Tireno eindigt altijd met een uh, tijdrit. Weliswaar een korte tijdrit. In San Benedetto del Tronto hè, aan de Adriatische Zee. Ja, en dat is toch wel de specialiteit van Wilco Kelderman. Dus het zou in principe mogelijk moeten zijn. Maar Caruso rijdt ook een goede tijdrit. Heeft hij vorig jaar bewezen in de Ronde van Zwitserland. Dus uh, er kan van alles gebeuren. Kwiatkowski staat trouwens tussen die twee mannen in. Die staat op de tweede plek. Mooi. Goed, zijn we helemaal bij. Dankjewel, Gio Lippens. Gaan we weer naar het voetballen. Rode JC tegen Sparta. Net begonnen, Als het goed. Dus allemaal op zijn rookdoel. Vier minuten geleden 0-0 is het in Kerkrade. Degradatievoetbal, de luxe vanavond. Want het zijn de twee ploegen die voorafgaand aan deze speelronde op de onderste. twee plaatsen stonden in de Divisie. Sparta inmiddels één plekje gestegen. Door de nederlaag van FC Twente. Dat wel nog hetzelfde aantal punten heeft als Sparta maar een wedstrijd meer heeft gespeeld. Maar als Sparta hier... Ja, Sparta moet hier ook gewoon winnen. Want ja, ze zien ook dat Willem II misschien wel wegloopt van uh, die onderste plaatsen. Die staan voor tegen PSV. Dus als Sparta ook nog na competitie wil hebben ze de punten ook nog wel heel hard nodig. En vergeet niet dat als Roda hier wint vandaag, dat zij Sparta weer voorbij gaan. En dat Sparta dan weer gedeeld laatste staat. Helemaal zelfs op doelsaldo. FC Twente dan natuurlijk wel nog hetzelfde aantal punten. Nelon met de ingooi voor Sparta. aan De link kan het van het veld, vijf minuten gespeeld. Kramer voor het eerst gezocht bij Sparta. Kaatst ook wel, maar vindt geen ploeggenoten. Zo kan Roda... En de eerste vijf minuten heb ik al zes verkeerde basis geteld. En dat is mooi, want dat hoop je ook in zo'n wedstrijd. Dit is uh, slecht voetbal, dat gaan we hier zien, 90 minuten lang. Maar dat is ook mooi, want de belangen zijn zo groot. De spanning voorafgaand aan de wedstrijd al zo hoog. Dat in het natuurlijk uh, genieten wordt de scheidsrechter. Dat is ook wel pikant, dat is Bas Nijhuis. En dat is wel zo iemand, als je die op zo'n wedstrijd zet... met zulke belangen, met zo'n spanning... dan kan dat interessant worden, want hij zoveel door laat gaan natuurlijk. Hier komt Roda met Niatich en met Dani Shahin. Die schietbal wordt van richting veranderd door Fischer... Komt niet in de handen van de doelman van Sparta Hoed. Sterker nog, Roda kan zelf weer de bal in bezit houden via El Macrini. Dan wordt hij even teruggespeeld. Bankaard naar Dijkhuizen. De rechtsback ex Sparta. Die wint het duel daar met Kramer. Splot de bal wel helemaal terug naar zijn doelman Jurrius. Die zo weer een nieuwe aanval voor Roda kan inluiden. Roda begon uitstekend vanaf de aftrap. Gustafsson die zomaar kon doorlopen richting de goal van Hoed. Dat zag er dreigend uit al gelijk. Kon uiteindelijk net niet schieten. Hier komt de bal richting Shahin. Die gaat het wel aan met Chabot. Chabot lijkt de bal op zijn hoofd te raken. Maar nee, het is toch Shaheen die de bal zelf als laatst geraakt heeft. Zegt Nijhuis. Bal gaat dus via het hoofd van de Duitse spits van Roda. Over de achterlijn. En het is een andere Duitser die de doeltrap mag gaan nemen voor Sparta. Jannik Hoet uitblinken vorige week tegen Aardenhaag En hij gaat zometeen de bal weer in het spel brengen. Zes minuten gespeeld. Roda Sparta 0-0. Ja, en dan die verrassende tussenstand. Willem 2 tegen PSV 1-0. Doelpunt Rienstra. De tweede helft Drachtdag. Ja, die staat nog steeds, die voorsprong van Willem II tegen PSV. Het ligt nu stil. Simikas, de linksback van Willem II, geblesseerd op de rand van zijn eigen strafschopgebied. We zijn dik vier minuten aan het voetballen. Zojuist een kopbal van de Jong van een meter of 6-7. Maar net over de lat van het doel van Wellenreuter. Timo Wellenrooyte. de Duitse doelman, heeft de plek onder de lap bij Willem II overgenomen. Van Matthijs Branderhorst. Die een bovenbeenblessure opliep bij het nemen van een doeltrap. Hij viel. Ze schoot het in zijn bovenbeen. Simikas gaat er nu voor eventjes uit. En dan ben ik benieuwd wat Robbenmond gaat doen. Kan hij verder? Was al eerder geblesseerd. Deze ja, linker verdediger. Graag uh, komt hij mee op. Ja, er komt een nieuwe verdediger uit Dugout vandaan. En uh, die uh, moet het dan uh, gaan doen. Even kijken naar wat er gebeurt bij Zoet voor het Doel. Die wedstrijd gaat inmiddels gewoon, gewoon verder. Wordt getrapt. De bal komt bij Bellenreuter op de rand van het strafschopgebied. En dan ja, zijn ze dus met zijn tiende. Dan krijgen we met nummer 15. Ja, dat is interessant. Er is een speler bij, maar die staat niet op het wedstrijdformulier. Nou, dan luisteren we even wie dat dan is. Want uh, ik moet even goed kijken. Dat is uh, ja, dankerlui dan, denk ik. Nou, waar is die dan gebleven op het wedstrijdformulier? Die heeft uh, volgens mij een ander rugnummer meegekregen. Nou ja, we gaan uh, verder met 11 tegen 11. Prima verder, administratie klopt weer. 11 tegen 11, 1-0, Willem 2 tegen PSV. Hoogst merkwaardig, hij heeft uh, nummer 10 op papier. Goed, 11-11 bij VVV tegen Excelsior. 1-1, Jan-Vincent. Ja, we zijn vijf minuten onderweg in de tweede helft. Dezelfde 22 spelers staan weer op het veld. De... Het spelbeeld is hetzelfde als in het begin van de eerste helft. VVV probeert het initiatief te grijpen en uh, voetballend doorheen te komen. Maar voorlopig houdt Excelsior de boel achterin dicht. Nu verspelen ze wel de bal. Hoe uh, gaat over de zijlijn? Mag VVV gaan ingooien. Halverwege de helft van Excelsior staat Roel Jansen klaar. Jansen, die in de eerste helft ook dicht bij een doelpunt was. Hij raakte de lat uit een schot of een voorzet. Ja, het, is, uh, het hield het midden tussen beiden. En uh, Zwarthoed had het eigenlijk uh, ja, ook een beetje gedacht. Die bal gaat wel over, maar die plofte op de lat. Het was allemaal nog bij een 0-0 stand. Maar uh, ja, Diezelfde Janssen was er dus dichtbij. Hij heeft inmiddels ingegooid. VVV in balbezit aan de rechterkant van het veld. Daar komt nu de voorzet. Die gaat richting Kastelen. Maar die verliest het kopduel van Karami. Hij gaat het duel eigenlijk niet eens aan. Kastelen, die bal kan gewoon weggekopt worden door Karami. Gaat die bal opnieuw het strafschopgebied in bij Excelsior. Maar dan staat daar Zwarthoed. Die mag zijn handen gebruiken. Want dat is de doelman. En die geeft hem meteen mee aan Milan Massop. Ik ben benieuwd wat voor opdracht de beide ploegen hebben gekregen. In de rust van hun trainers. Gaan ze vol voor de winst? Of denken ze punt is misschien wel goed? Ik denk dat ze allebei wel willen winnen hier vanavond. Leemans nu op de rand van het strafschopgebied legt de bal af, komt er een schot van afstand van Seuntjes, wordt geblokt. Nog een keer de schot van Seuntjes, de bal gaat naar uh, Rutte. Nemen we die aanval nog even mee, is het uh, Rutte met de voorzet. Bij de tweede paal staat uh, die, maar daar staat ook de doelman van uh, van Excelsior. Het blijft 1-1 na 5 minuten in de tweede helft bij VVV Excelsior. En dan gaan we voor het eerst even kijken in de Premier division bij Malaga tegen Barcelona. De nummerlaatst tegen de nummer 1. Dus dat zou eigenlijk een eitje moeten zijn, Richard van der Maden voor Barcelona. Ja, dat zou je zeker zeggen. Barcelona dit seizoen in La Liga in de competitie dus nog niet verloren. En Malaga na de winterstop pas drie doelpunten gemaakt. Ja, dat zijn enorme verschillen. Barcelona inderdaad bovenaan acht punten meer dan Atletico Madrid dat morgen gaat spelen. En Malaga dat gaat waarschijnlijk degraderen. Er zijn wel eens betere tijden geweest toen Ruud van Nistelrooy bijvoorbeeld en ook Joris Mathijsen bij Malacca speelde. Maar dit seizoen is het kommer en kwel. FC Barcelona vanavond in dat mooie stadion La Rosaleda in Malacca in het zuiden van Spanje zonder Lionel Messi. Het is de eerste keer in de Spaanse competitie dit seizoen dat Messi niet in actie komt. Hij begon eerder dit seizoen al wel op de bank tegen Espanyol maar viel toen alsnog in. Maar nu is hij gewoon lekker achtergebleven in Barcelona. Want Lionel Messi is voor de derde keer vandaag vader geworden. Opnieuw een jongetje na Matteo. En Thiago is het vandaag Siro geworden. Die uh, als kindje op de wereld kwam bij Lionel Messi dus. En hij vandaag niet bij Barcelona. En eigenlijk komt dat allemaal wel heel erg goed uit. Want komende woensdag dan is de grote wedstrijd tegen Chelsea in de Champions League. En een beetje rust kan Messi denk ik wel gebruiken. Heeft tot nu toe dus eigenlijk alles gespeeld. Elf minuten zijn we onderweg tussen Malaga en Barcelona. Het staat nog 0-0. Kort voor negen nog even bij allemaal kijken. Rodi is tegen gespannen. na het begin de eerste elf minuten hebben we gehad. 0-0 is het. Maar niet zo angstig als ik wel had gedacht. Voorafgaand aan de wedstrijd Sparta nu met een pegel en die gaat erin. Ja, daar is de 1-0 voor Sparta. Het is Sander Fischer die je maakt een bal vanuit de lucht die zomaar op zijn pantoffel landt en hij schiet hem geweldig binnen. Je denkt, die bal schiet hij nu de tribune in, want het is Sander Fischer maar hij raakt hem goed en dan zit hij er gewoon in. 1-0 voor Sparta. De eerste goal van het seizoen van de centrale verdediger. En wat is dit? Een droomstart, zegt de voorzet. Komt vanaf de linkerkant van Nelom Dan wordt hij doorgekopt op de rand van 16 meter. Die Fischer rent naar die bal toe. Die een beetje blijft hangen. En knalt hem erin. Technisch erg knap geschoten. Met een stuit in de hoek. Buiten bereik van Jurijus Roda Sparta. 0-1. En eerder vanavond de ADO tegen NAC Breda, afgelopen 0-2. Dan wedstrijden van kwart voor acht. WVV Excelsior 1-1 en Willem 2 PSV nog steeds 1-0. En u hoorde het net om kwart voor negen begonnen. Rodië is tegen Sparta 0-1 en Malaga tegen Barcelona. Daar staat het nog 0-0. Oh, nee. NPO Radio 1. Hij was even geliefd als gehaat. Kon niets anders dan klagen en jammeren over alles wat hij miste. Een van de grootste artiesten die Nederland heeft gekend. Het was een jongen die zijn vak verstond, tot en met. Deze week in Radiodoc, Lou Bendy, aan de top.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 Ook oh, blijf van. Ga dus snel langs bij uw Mercedes-Benz Femme Pro Center. Stap vandaag nog over naar promovendum. Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden. En kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. Is op niets uitgelopen. Drama zet zich voort op de deur. Doendenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. We maar wat schieten we daarmee op?